Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen. Aflevering 47, de koningin van Bitinië. Twee weken geleden bespraken we de samenzwering van Catilina en introduceerden we Cicero en Cato, twee belangrijke krachten in de Romeinse politiek. Ook Julius Caesar kwam aan bod, in een bijrol als de milde maar overstemde spreker in de Senaat. Omdat Caesar geen kleintje is in de Romeinse geschiedenis, is het tijd om hem echt te introduceren in het verhaal. Gaius Julius Caesar werd in het jaar 100 voor Christus geboren in Rome. Hij stamde af van wat algemeen als de oudste patricische familie van Rome werd gezien. De Julii voerden hun afstamming terug op Julius, ook wel Ascanius genoemd, de zoon van Aeneas uit aflevering 2, die op zijn beurt weer afstamde van de godin Venus zelf. Cachet voldoende voor de familie, maar daar hadden ze de laatste eeuwen niet veel meer mee gedaan. Een oom van Caesar, ook Gaius Julius Caesar genoemd, was nog consul tijdens de bondgenotenoorlog, maar daar hield het wel grotendeels op met het belang van de familie. Gaius groeide op in de arme buurt Subura en verloor op 15-jarige leeftijd zijn vader, waarna hij verder door zijn moeder en tante werd opgevoed. Belangrijk is dat deze tante getrouwd was met Gaius Marius, waardoor de jongen in zijn kamp terecht kwam tijdens de burgerconflicten van Marius, Cinna en Sula. Op zijn zestiende kreeg Caesar van Cinna het priestelschap aan de god Jupiter, de Vlamen Dialis. Daarbij trouwde hij met Cornelia, Cinnas dochter, de positie van Vlamendiales bood de bekleder veel aanzien, maar kende, zeker met de benoeming voor het leven, toch een aantal nadelen, die het moeilijk zo niet onmogelijk maakten om ooit iets anders te bereiken. De Romeinse taalgeleerde Audus Gellius beschrijft aan welke eisen Caesar moest voldoen en bovendien wat hij vooral niet mocht doen. Het is onwettig voor de priester van Jupiter om een paard te bereiden? Het is ook onwettig voor hem om legers buiten de stadsgrenzen, dat is in gevechtsformatie, te zien? Alleen een vrijman mag de haren. Van de diales knippen? Het is niet gebruikelijk voor de diales om een vrouwelijke geit, rauw vlees, een klimop of bonen aan te raken of zelfs te noemen. De priester van Jupiter mag niet onder een gewelp van wijnstokken doorlopen. De poten van de bank waarop hij slaapt moeten ingesmeerd worden met een dikke laag klei. Hij mag niet drie nachten achter elkaar, ergens anders dan in zijn eigen bed slapen, en niemand anders mag in zijn bed slapen. Aan het voeteneinde van zijn bed moet een doos met offerkoeken staan. De afgeknipte nagels en haren van de dialis moeten begraven worden onder een vruchtenboom. Elke dag is een heilige dag voor de dialis. Hij mag niet in de buitenlucht lopen zonder zijn muts. De priester van Jupiter mag geen brood dat gist bevat aanraken. Hij mag zijn ondergoed niet uittrekken, behalve onder een dak, als ware hij onder de ogen van Jupiter. Als de dialis zijn vrouw verliest, legt hij zijn functie neer. Hij betreedt nooit een begraafplaats, hij raakt nooit een dood lichaam aan, maar hij is niet verboden aanwezig te zijn bij een begrafenis. Al met al een interessante functie voor een man die we toch vooral kennen als iemand die regelmatig legers en gevechtsformatie zag en niet altijd in zijn eigen bed sliep. Dit is waar César zich in zijn vroege carrière mee bezig hield. Het moet een gigantische eer zijn geweest. Met de mars naar Rome door Sula en zijn mannen kwam er op zijn zacht gezegd een nieuwe wind waaien door de stad. En kwamen Marius en Sina's aanhangers in een lastig pakket terecht. Sula liet zijn oog op de jonge Caesar vallen en besloot dat hij Marius' neefje en Sina's schoonzoon niet op een prominente positie wilde hebben. Daarom droeg hij Caesar op om te scheiden van zijn vrouw en nam hem zijn bizarre priesterschap af. Caesar weigerde de scheiding te ondertekenen, waardoor hij op Sula's dodenlijst terecht kwam. Over het priesterschap zal hij niet zo lang hebben overhouden, maar nu was hij zijn leven niet meer zeker. Hij trok van huis naar huis om aan de ogen van Sula en zijn informanten te ontkomen en hield dit vol tot Sula door Caesars moeder, de Staalse maagde en een aantal vrienden werd overtuigd om Caesar van de lijst te schrappen. Sula deed dat, maar onder protest, want in Caesar zag hij vele Mariussen. Op dit moment stond deze veelvoud aan Mariussen nog aan het begin van zijn militaire loopbaan. Het inleveren van zijn priesterschap zorgde ervoor dat hij zich ook buiten de stad kon begeven en hij nam de gelegenheid aan om de gouverneur van Asia te volgen naar het oosten. Daar maakte hij indruk tijdens het beleg van Mytilene op Lesbos in 80. Door de moed die hij toonde bij het gevecht, kreeg Caesar de corona kivica uitgereikt voor het redden van een kameraad. Caesar was duidelijk in zijn nopjes met de hem uitgereikte kroon van eikenbladeren dat hij geen gelegenheid liet passeren om hem te dragen. Iedere Romein, zelfs de arrogantste senator, diende namelijk op te slaan wanneer een dergelijke superheld zijn gezicht liet zien. En Caesar liet geen gelegenheid ongebruikt om de conservatieve elite steeds weer te laten opstaan. In Azië moest Caesar langs koning Nicomedes van Bitini om een of andere taak uit te voeren voor de gouverneur. Nicomedes is dezelfde Nicomedes die een aantal afleveringen geleden, bij zijn dood, zijn land aan het Romeinse volk gaf. Caesar was bijzonder succesvol in de taak die hij kreeg, maar hij bleef al vrij lang weg. Zo succesvol en zo lang zelfs, dat een gerucht dat de heren er een affaire op nahielden ontstond. Cicero zou Caesar later in een scherpe bui al eens gezegd hebben: We weten allemaal wat hij jou gaf en jij hem. Ook werd Caesar niet zelden koningin van Bithynië genoemd. En grapte Caesars soldaten tijdens een triomftocht jaren later dat Caesar Gallië had veroverd, maar Nicomedes Caesar. Hoe het ook zij, bij terugkeer in Rome had Caesar flink aan zijn militaire reputatie gewerkt. Nu was het tijd voor het indrukwekkende blijk van redenaarskunst. Caesar ging zich, net als Cicero dat deed, bemoeien met rechtszaken, en ook Caesar besloot meteen een lastige zaak aan te nemen door een senator en aanhanger van Sulla genaamd Dolabella aan te klagen. Hij verloor de rechtszaak, maar won reputatie als spreker en bovendien aanhang onder het volk. In 69 werd Caesar quaestor. in dat jaar overleed zijn tante Julia. Wanneer een vooraanstaande Romein overleed, was het gebruikelijk dat het hoofd van de familie de uitvaart verzorgde en de begrafenisreden uitsprak. Caesar nam deze taak op zich. Wat ook gebruikelijk was, was om beeldenissen van belangrijke familieleden en voorvaders van de overledende mee te dragen in een processie. Aangezien Julia getrouwd was geweest met Marius, besloot Caesar beeldenissen van de man, die al jaren persona non grata was geweest, mee te nemen. In de reden nam hij ook de gelegenheid ter harte om de aandacht nog eens te vestigen op Marius grote Daden, waardoor niet alleen de bloeddorstige moordenaar uit het einde van zijn carrière onthouden werd, maar ook de generaal die Jogurtha versloeg en Rome behoede van de Galliërs. In datzelfde jaar overleed ook Caesars eigen vrouw Cornelia. Bij de reden die hij voor haar uitsprak, wist hij de liefde van het volk nog eens naar zich toe te trekken. Kort daarna trouwde hij met Pompeia, een familielid van zowel Sulla als Pompeius. In 65 werd Caesar Aydile. Samen met Marcus Calpurnius Bibulus, een senator van de conservatieve stempel. De heren bouwden monumenten en gaven grootste festivals ter ere van de goden. Op een of andere reden wist Caesar vrijwel overal het leeuwendeel van de eer voor de gezamenlijke uitgaven te krijgen, en dat zat Bibulus bepaald niet lekker. Wat heel conservatief Rome niet lekker zat, was dat Caesar de standbeelden van Gaius Marius, die door aanhangers van zijn grote rivaal Sula waren afgebroken, herstelde. Al deze uitgaven zorgden er wel voor dat Caesar gigantische schulden begon op te bouwen. Meer en meer stond zijn leven in het teken van zijn pogingen aan zijn schuldeisers te ontkomen. Een goede manier om een beetje cash binnen te krijgen was om een belangrijk priesterschap te vervullen. In 63 overleed Quintus Caecilius Metellus Pius, die het priesterschap van de Pontifex Maximus bekleedde. Hierdoor kwam de positie vrij. Normaal gesproken was de positie er een voor mannen aan het einde van hun carrière, voor ex-censors en dergelijke. Caesar besloot zich in de verkiezing te mengen. Het was immers een verkiezing. Bij de verkiezing werkte Caesar zichzelf nog meer in de schulden, maar hij won wel. Zijn rol als Pontifex Maximus legde Caesar geen stroopreed in de weg in zijn zoektocht naar militaire roem en ambten. Een verplichting die wel verbonden was aan het priesterschap was dat hij zijn ambtswoning aan de Via Sacra ter beschikking moest stellen aan het festival aan Bonadea, de Goede Godin. De priester zelf mocht niet bij het festival aanwezig zijn, want het was een vrouwenfeest en er waren mannen uit en boven. Eén man probeerde toch toegang te krijgen tot de festiviteiten. Volgens de bronnen was dat Publius Clodius Pulcher, de man die twee afleveringen geleden Lucullus al dwars zat in Griekenland. Clodius was een politieke medestander van Caesar, maar had misschien een oogje op of een relatie met Pompeia. Om bij haar te kunnen zijn, kleedde hij zich in vrouwenkleren, maar hij werd herkend en aangeklaagd voor heiligschennis, een misdaad waar de doodstraf op stond. Uiteindelijk werd Clodius toch niet veroordeeld, maar Caesar besloot wel te scheiden van zijn vrouw. De koningin van Bithynië meende namelijk. Dat Caesar's vrouw over andere verdachtmakingen zou moeten staan. Na zijn praatschap in 62 werd Caesar naar Spanje gestuurd. om daar als gouverneur te dienen. Dit ging alleen allemaal niet zo makkelijk, want de schuldeisers hadden er genoeg van. Caesar ging nergens heen als het aan hem lag. Het moest van Marcus Licinius Crassus zelf komen. voor Caesar weg Want Crassus besloot persoonlijk garant te staan voor een groot deel van zijn schulden. Zijn geld was precies datgene wat Caesar nodig had. Crassus was op zijn beurt gebaat. Bij Caesar populariteit en charisma. Dus het was een vruchtbare samenwerking. In Spanje koos Caesar er meteen voor om ruzie te zoeken met lokale stammen die nog niet allemaal onder Romeins gezag vielen. In zijn oorlogjes was hij succesvol en wist hij buiten te vergaren voor zijn eigen zak of die van zijn schuldeisers. Daarnaast won hij extra gebied voor de Romeinse staat en dat is waar je triomftochten voor krijgt. Dus na zijn pro-pruiterschap in Spanje keerde Caesar terug met zijn leger om zijn triomftocht te houden en daarna voor de positie van consul te strijden. Hier had Caesar alleen niet gedacht aan Marcus Porcius Cato, de man die hem bij het debat over Catilina al overstemde. Cato wees iedereen er namelijk op dat Caesar moest opschieten, wilde hij zich kandidaat stellen voor het consulschap. Om kandidaat te kunnen zijn, diende Caesar zonder leger in Rome te zijn. Voor een triomftocht diende hij Rome te betreden met leger. Aangezien de triomftocht gepland stond na de kandidaatstelling, kon Caesar niet allebei hebben. Zijn verzoek om de triomftocht voor de kandidaatstelling te laten plannen, kon niet worden veroordeeld voor het te laat was, omdat Cato de behandeling van de kwestie blokkeerde door deze te filibusteren. Hij bleef net zo lang doorpraten tot de tijd om te stemmen voorbij was. Caesar moest dus kiezen. Cato meende hiermee voorkomen te hebben dat hij consul zou worden, want een triomftocht wijst je niet zomaar af, zeker als je bekend staat als een van de grote politieke talenten van je generatie. Caesar zou vast en zeker zijn triomf vieren en later, als het establishment beter voorbereid was, proberen consul te worden. Cato zat er echter naast. En Caesar besloot tot Idos ontsteltenis zijn triomftocht op te geven en meldde zich zonder wapens in de stad om zich officieel kandidaat te stellen. In zijn campagne voor de positie wist Caesar de steun te verwerven van niet alleen Crassus, maar ook Pompeius. In wat later het eerste driemanschap zou gaan heten, bracht Caesar zichzelf en de twee belangrijkste politieke krachten van de republiek bij elkaar. Met hun hulp werd Caesar verkozen. De Senaat loodste als collega voor Caesar zijn oude rivaal Bibelus doorheen. Zij moesten het voor het jaar 59 samen doen. Volgende aflevering kijken we naar Caesar's consulschap in het jaar 59. Deze aflevering zal niet over twee weken zijn in verband met een vakantie. Als ik terug ben, kijken we wat er terecht komt van wat algemeen het consulschap van Julius en Caesar wordt genoemd.